Amsterdam treft woensdagavond extra veiligheidsmaatregelen op de Dam... naar aanleiding van de paniek bij de dodenherdenking van vorig jaar. Toen begon de mensenmassa te rennen... omdat iemand tijdens de twee minuten stilte begon te schreeuwen. Dit jaar worden dranghekken gebruikt... waarbij mensen hun voeten niet tussen de spijlen kunnen zetten. Bij de paniek vorig jaar raakten tientallen mensen gewond... omdat ze in de hekken bleven haken. Verder zijn EHBO'ers dit jaar extra goed herkenbaar op de Dam. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... helpt mee bij de voorbereidingen. Waaruit die hulp bestaat en hoeveel politieagenten woensdagavond op de been zijn, wil de gemeente Amsterdam niet zeggen. De man die de paniek vorig jaar veroorzaakte, zit overigens vast. Hij wordt verdacht van diefstal. In Libië is de omgekomen zoon van kolonel Gaddafi begraven. Seif al Arab en drie kleinkinderen van Gaddafi kwamen zaterdag om bij een luchtaanval van de NAVO. Zo'n 2000 aanhangers van Gaddafi waren bij de begrafenis in Tripoli en riepen dat ze de doden zouden wreken. Gaddafi zelf was er niet bij. Zijn troepen voerden vandaag weer aanvallen uit op de haven van Misrata. De opstandelingen in de stad zijn afhankelijk van de haven... voor de aanvoer van voedselhulp. Later werden de troepen van Gaddafi bestookt door de NAVO... en volgens de opstandelingen in Misrata hielden de aanvallen toen op. Het weer, het wordt een heldere nacht, minima van 5 graden aan zee... tot iets boven nul in het oosten, kans op vorst aan de grond daar. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, tot 11 uur zijn we bij u met de sport van gisteren, vandaag en morgen. Maar eigenlijk kunnen we niet wachten op die twee beslissende wedstrijden tussen Ajax en FC Twente. Een beetje voorpret was er vandaag al, want Siem en Luc de Jong stonden tegenover elkaar. En daartussen stond een tafeltennistafel, zometeen meer daarover. PSV doet niet mee om de prijzen dit seizoen, ondanks de overwinning op Vitesse gisteren. Die wedstrijd werd niet uitgebreid nagesproken trouwens bij PSV vandaag, vertelde Erik Pieters. Ja, iedereen, uh, ik denk dat het wel goed is, iedereen beseft het. En uh, dan moet je denken, uh, is de keuze wel een keertje goed om iedereen even met rust te laten en niet het erover te hebben. Iedereen beseft het en dat zegt, uh, dat zegt genoeg, denk ik. Ook geen vrolijke gezichten bij Willem II vandaag. Tilburg kan zich gaan voorbereiden op de eerste divisie. Ja, het doet pijn. Ik wil onteens mijn club en uh, dan vind ik het heel erg dat ik uh, met mijn eigen club uh, moet degraderen. Later een reportage. Turnster Suzanne Harmes houdt het voor gezien. Ze neemt afscheid van een carrière die haar onder andere brons bracht op een wereldkampioenschap. Het gaat erom, wordt het scoren boven de 9.162 en het wordt het inderdaad, jawel. Hier zien we Esther Heijnen, haar coach, en Suzanne Harmes samen. Dit belangrijke feestje vieren. En natuurlijk blikken we uitgebreid vooruit op de halve finale van de Champions League... tussen Barcelona en Real Madrid. Philip Cocu vertelt straks over zijn liefde voor Barcelona. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Wie praat er deze week niet over de strijd om de landstitel in de eredivisie... tussen Ajax en FC Twente? De Nederlandse Tafeltennisbond maakte daar vanmiddag handig gebruik van als promotie voor de wereldkampioenschappen die volgende week beginnen in Rotterdam. Speelden de tafeltennisliefhebbers Sim en Luc De Jong van Ajax en FC Twente een potje tegen elkaar. Verslaggever Ragnar Niemeyer was erbij en sprak met de broers. De Olympic Experience in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En wie om zich heen kijkt ziet heel veel foto's van beroemde Nederlandse sporters. Richard Krajacek, Wimmelden Succes in 1996 bijvoorbeeld. Er is aandacht voor Anton Geesink in 1964, judo, olympisch goud. Maar wie verder loopt hoort tafeltennisgeluiden. En ziet spelers in rode shirts, voetbalspelers Luc en Siem de Jong hebben zich bereid verklaard om zich in te spannen... voor de bekendheid van het wereldkampioenschap tafeltennis... dat volgende week begint. Harold Hanemai, jij bent van de Tafeltennisbond. Ja, Voetballers uitnodigen, dan is publiciteit gegenereerd. Hè? Ja, dat zie je. Nou ja, het is natuurlijk een mooie samenwerking tussen meerdere sporten... om te laten zien hoe Nederland groot is als sportland. Natuurlijk het Olympisch plan in 2028. En een wat kleinere sport als tafeltennis, zo eerlijk moeten we zijn... heeft ook boegbeelden als Simon Luc de Jong nodig... om zijn publiciteit te vinden. Ja, want hoe is het met de Nederlandse tafeltennissers? Herken ik, ja, ik herken ze niet, zeg ik eerlijk, als ik in de Kalverstraat loop. Ja, we zijn natuurlijk drie keer op rij Europees kampioen geworden met de dames. Uh, dat is natuurlijk een fantastische prestatie, nog niet eerder uh, gepresteerd. Uh, we hebben natuurlijk nog veel profijt van Tine Vriesenkoop. Uh, grote sportster, en nog altijd bekend. Zij is ook de ambassadrice van de WK, die acht mei in Rotterdam beginnen. Uh, we zijn daar druk bezig ook met het, uh, het opleiden van nieuwe talenten. En ook de sport groter maken. En dat kan natuurlijk een WK. Uh, en wat je daar ook omheen doet aan activiteiten, kan er natuurlijk heel erg bij helpen. Dus we zijn echt bezig. Met een start om die promotie en de publiciteit te vinden. Tot zover de reclamespot van 1 minuut 26 voor het WK Tafeltennis in Rotterdam. Zet het in uw agenda. Wij kwamen toch vooral naar Amsterdam voor Luc en Siem de Jong. De broers zouden de komende dagen een rondreizend circus kunnen vormen. Zoveel media-aanvragen zijn er deze dagen... met het oog op de ontknoping van het bekertoernooi... en de ontknoping van de eredivisie. Vertellen Luc en eerst Siem. We hebben vandaag een paar interviews samen gepland zodat we het allemaal op één dag kunnen doen. En ja, voor de rest hebben we nog niet heel veel gedaan... maar het zal nog wel meer worden deze week inderdaad. Trek je op een gegeven moment ook de stekker eruit? Nou ja, we zullen met de club natuurlijk wel in de gaten houden dat het uh, niet veel wordt. Maar uh, ja, op zo'n maandag na de wedstrijd. Uh... Maakt dat uh, op zich niet zoveel uit. Uh, vandaag toch wel redelijk rustig. Ja, Je weet dat het erbij hoort in zo'n fase ook. En, uh, ja, helemaal tussen Sim en mij, uh, echt een broedersstrijd. Dus ja, dat, uh, ja, het blijft wel leuk. Hoeveel de jongetjes zitten er straks in de arena op de tribune? Dan heb ik het met name even over die laatste competitiewedstrijd. Uh, ja, er zitten heel wat uh, voor het beker wel heel veel kaarten geregeld. 45 of zo. En, uh, ja, de laatste competitiewedstrijd is toch wat anders. Want wij zijn uitspelend, dus dan kan ik wat minder kaarten regelen. Maar Simie heeft ook al heel veel kaarten regelen. Ik denk ook een stuk of 30 dat dan zit of zo. Dus ja, dat uh, gaat ook, uh, ja, ook voor de familie is dat hartstikke mooi in zo'n wedstrijd. En voor hen is het sowieso een feestje. En voor Sion Meijen is het alleen een eentje die een en de andere niet is. Zou jij je broer kunnen feliciteren met een binnen doelpunt? Hij maakt een goal in die beslissende wedstrijd. Hij loopt langs je. Ben je dan zo groot dat je hem een schouderklopje geeft? Of een hand? Nee, op het moment in de wedstrijd niet. Dan uh, dat hoeft het niet van mij, maar... Echt niet? Na de wedstrijd zou ik hem uh, ja, natuurlijk wel feliciteren. En, uh, dat is gewoon normaal. Uh. Ja, dan, maar in de wedstrijd dan, dan, dan zou ik gewoon zelf uh, ja, nog veel harder gaan knokkelen om een goal te maken. De vraag aan Ajax ziet Siem de jongens gerechtvaardigd. Wie verdient de titel in Nederland nou het meest? Ja, ja, ik denk dat het, uh, elk team gewoon voor zichzelf uh, ik denk dat die het het meest verdient. Tenminste het meeste wil in ieder geval. Uh, en ja, wij willen het ook heel graag. Dus uh, Twente ook. Dus dat, ja, dat is bij elke club uh, anders, denk ik. En, uh, ja. Vorig seizoen, de tweede helft van het seizoen, hadden we het misschien meer verdiend. Maar toen pakte Twente ook heel veel punten en uh, ja, verdiende zij het ook. Dus, ik denk dat dit jaar uh, hetzelfde is. Uh, wij hebben punten laten liggen. Te veel eigenlijk, en, uh, maar Twente ook. Het kan niemand iets schelen in Amsterdam. Of het nou een prijs is uh, die je wint omdat de concurrentie slecht is. Er moet gewoon een keer na zeven jaar zo'n zo schaal komen. Ja, daarom. En, uh, yeah. Het is niet elk jaar uh, dat, uh, dat de kampioen uh, heel veel punten haalt. En, uh, ja. Dit jaar is het uh, voor ons uh, gelukkig zo dat, een, dat onze concurrenten ook veel punten laat liggen. Want uh, ja, wij hebben ook veel punten laat liggen. Als het aan vader de jong ligt, wordt het Ajax dat de landstitel grijpt vertelt Luc schoorvoetend. Ja, vorig jaar kon ik wel begrijpen dat hij wat meer Ajax is. Omdat Siem toch heel veel speelde en uh, ik ja, toch meer inviel en uh, een paar basisplaatsen had. Maar, maar ja, dit jaar ja, valt het volgens mij ook nog mee. Het is toch nog wel een beetje meer Ajax, heb ik het gevoel. Maar als ik het win, vind ik het ook hartstikke mooi. Maar volgens mij is hij altijd wel wat meer Ajax. Uh, voor eens. De eerste ontmoeting tussen de broers aan de tafeltennistafel werd trouwens met een klein verschil gewonnen door Ajax Siem. Of dat een voorteken is, zal binnenkort wel blijken. Uh, jullie krijgen uiteraard met jullie eigen clublogo... Uh, okay. uh, een tafeltje aangeboden namens de tafeltennisbond. Ontzettend bedankt. Dank je wel. En zo gingen Siem en Luc de Jong er ook nog eens een keer... met een mini tafeltennistafel vandoor. van Sting met Fiction Plane Two Sisters heette dit nummer. Susanne Harmers heeft de laatste wedstrijd geturend. Ze wil niet meer gaan voor de Olympische Spelen van Londen. Op 25-jarige leeftijd neemt ze afscheid van de sport. Susanne, goedenavond. Hallo, goedenavond. Waarom stop je er eigenlijk mee? Uh, nou, ik heb besloten uh, dat het niet gewoon voldoende is geweest, dat het genoeg is geweest. Uh, ik heb wel heel lang overwogen wat een nou, uh, keuze ik nou moest uh, maken, zeg maar. En uh, ja, voor mij is het gewoon persoonlijk heel moeilijk om te combineren. Ik ben heel druk bezig met mijn studie. En uh, ja, het valt, gewoon, uh, het valt gewoon niet meer te combineren. Die Olympische Spelen van Londen, heb je daar lang yes. over getwijfeld? Want ik kan me toch voorstellen om opnieuw zo'n mijlpaal te bereiken. Ja, dat wil je toch graag? Ja, nee, klopt, dat is ook zo. Daar, daar, om die reden twijfel ik ook zo lang. Omdat ik zie zelf van, nou, het is natuurlijk niet meer zo lang tot de stelen, Maar um, het is gewoon niet heel realistisch voor mij uh, om, om, om nu de spelen te halen. Het is sowieso al moeilijk om, uh, om, om de spelen te halen. En uh, we moeten uh, ja, met het team bij het test -event bij de beste vier komen dan. En dat, dat, dat is sowieso heel moeilijk. Het, het is wel haalbaar. Het kan wel haalbaar zijn. Maar uh, ja, op dit moment dus heb ik gewoon te weinig kunnen trainen. En dan zou ik nu nog moeten, moeten beginnen met trainen. En dan is het gewoon niet realistisch meer. Hoe moeilijk is het uiteindelijk om zo'n beslissing te nemen? Ja, ik vond het uiteindelijk toch wel heel moeilijk om een beslissing te nemen. omdat, omdat ik, ja, ik heb heel mijn leven niets anders gedaan dan als, als geturnd. En ik weet niet beter dan dat ik turn En dan is het een keer heel raar om definitief die knop door te hakken... en echt te zeggen van ik stop. Want je hebt natuurlijk een vergelijkbaar moment gehad... de geboorte van je zoon voor de speler ja. van Peking. En uiteindelijk ben je toch op die speler terechtgekomen. Dus heeft ja. iedereen dan zoiets? Het kan wel. Dat klopt, dat kan ook wel. En, maar op dat moment heb ik het anders ervaren, zeg maar. Omdat ik op dat moment zanger was en, en daar weer terug ben gekomen. En ik, het, het kan ook wel, maar ik wil gewoon in ieder geval kiezen om verder te gaan met mijn maatschappelijke carrière, zeg maar. En ik ben gewoon druk bezig met mijn opleiding. En op dit moment is dat gewoon voor mij belangrijker dat ik, zeg maar, zo een leven opbouw. Dan is het nu wel het moment om terug te kijken op je carrière, hè? Het is een carrière ja. geweest van telkens weer terugknokken vaak. Ja, klopt. Ik ben wel vaak uh, dalletjes gehad en ben toch wel elke keer teruggekomen. En uh, ja, ik, ik heb het in principe heel lang volgehouden natuurlijk voor een, voor een turnster, want ik ben al 25 nu. Dus ik heb het inderdaad al heel lang volgehouden en ik denk dat ik wel heel trots op mezelf mag zijn wat ik heb behaald. En dat ik inderdaad na, na Lugano ook weer terug ben gekomen en nog op de spelen heb gestaan. Dus ik ben, ik ben heel tevreden met wat ik heb behaald. En Lugano, even voor de duidelijkheid, dat is je zoon. Ja, klopt. Zeg, wat was voor jou het hoogtepunt? Uh, nou, ik heb eigenlijk twee hoogtepunten. In, in 2005 heb ik mijn medailles op de EK en op de WK heb gehaald. En uh, mijn hoogtepunt is natuurlijk uh, dat ik, dat ik uh, na de geboorte van Nugano... dat ik zo snel weer terug ben gekomen dat ik de Spelen heb gehaald. Hoe moet het nu verder met het turnen? Want kijk eens eventjes naar jouw collega's richting die Olympische Spelen. Nou, we hebben Sien natuurlijk. Die uh, is op dit moment heel goed... En is heel goed in vorm. En verder in Nederland zijn er ook nog genoeg meiden die, die goed kunnen turnen. Er zijn wel de afgelopen tijd wel wat blessures geweest. Dus ik hoop dat de meiden zich weer op kunnen krabbelen en dat ze van de blessures afkomen. En dan denk ik dat er wel een mooi, mooi team kan staan op de WK. Zou het ooit nog weer eens kunnen, zo'n gouden lichting zoals jullie in de tijd hadden? Ja, waarom niet, zou je zeggen? Dus in die tijd is dat ook geweest dat er zo'n goede lichting is geweest. Dus het zou in principe moeten kunnen dat er weer zo'n goede lichting aankomt. Ga je nog iets doen trouwens in de turnen? Uh, nou, ik weet nog niet precies wat, maar ik wil wel sowieso betrokken blijven in de turnen. En ik heb ook altijd wel gezegd, ja, ik, ik denk dat ik later wel wil gaan lesgeven. En ik wil misschien ook wel gaan jureren, denk ik, of iets in die trant. Dus ik, ik, uh, ik ga wel gewoon goed kijken wat ik precies... Uh, wil gaan doen, maar ik wil sowieso wel betrokken blijven bij Turner. Aan de andere kant van de tafel zitten. Ja. Maar voorlopig eerst even studie afmaken en kind opvoeden. Ja. ja, klopt. Ik ben nu gewoon heel druk met mijn studie... en aan het kijken wat ik verder allemaal wil gaan doen. En ik wil er ook gewoon, gewoon rustig de tijd voor nemen. En dan uh, komt het vast wel goed. Ik wens je een mooie tijd toe. Dankjewel. Sport kort. Tennisser Timo de Bakker heeft de tweede ronde gehaald van het Masters toernooi in Madrid. Hij won in drie sets van de Spanjaard Juan Carlos Ferrero. In de volgende ronde treft de Bakker weer een Spanjaard Guillermo Garcia Lopez. En Thomas Schorel blijft maar winnen. Hij klopte de Belg Ruben Bemelmans en staat in de tweede ronde van het Challenger toernooi in Rome. De afgelopen maanden was Schorel in Italië al niet te kloppen. Hij won een ander toernooi in Rome en één in Napels. En Theo Bos gaat zaterdag niet van start in de Ronde van Italië. De sprinter van de Rabobank Rabobankploeg klakant met een luchtweginfectie. Hij wordt vervangen door de Australiër Graham Brown. En zojuist meldde ook Mark de Maar op zijn eigen Twitter-site... dat hij zich bij de ploegarts heeft afgemeld voor de Giro. Hij rijdt trouwens niet voor Rabobank. Ook Alessandro Ballan en Mauro Santambrogio gaan zaterdag niet van start in de Giro. De BMC-ploeg heeft ze voorlopig op non-actief gezet. De twee zijn betrokken bij een onderzoek naar dopinggebruik bij de Lamperploeg. En daar reden ze tot vorig jaar voor. De Spanjaard Javier Moreno heeft de ronde van Asturië gewonnen. Hij bleef in de slotklim van de laatste etappe... keurig in het wiel van zijn grootste concurrent Constantino Zabaya. Die mocht als troostprijs de rit winnen. En ook op de, laatste, op de tweede dag van de WK Taekwondo in Zuid-Korea... hebben de Nederlanders geen potten kunnen breken. Marjolein Abink en Tommy Molet overleefden allebei nog wel de eerste ronde... maar ze vlogen er vervolgens uit.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 About when nothing's in the way endless conversations shake your head. every day is making you stronger Net uit Het nieuwe album van Marieke Jager. En dit is de eerste single van dat album Traveler. Zondag 1 mei zal de geschiedenis ingaan... als een zwarte dag voor het betaald voetbal in Tilburg. Willem II degradeerde naar de eerste divisie... na de 4-0 nederlaag tegen FC Twente. En dat na een verblijf in de eredivisie van maar liefst 24 jaar. Een dag nadat de degradatie een feit werd... moest er gewoon weer getraind worden in Tilburg. U hoort een reportage van Edwin Cornelissen. Makkerlij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 Want als je degradeert moet je echt volledig uit nul opbouwen. En dat is vaak heel moeilijk. De trots van het voetballand, dat is Willem 2 al een tijdje niet meer. En dat zal ook wel even duren voordat het dat weer is. Want de selectie dreigt aardig leeg te lopen na dit seizoen. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik, ik, heb, ik ben heel eerlijk geweest ook naar Willem 2 dat ik... Uh, ja. Alles over heb voor Wilhelm II. en dat, ik, dat het mijn club is. Maar ik heb ook mijn persoonlijke carrière en mijn ambities en doelstellingen. Tuurlijk, je, je zit te denken hoe dat gaat met jou gebeurt. Wat gaat met allemaal met jou gebeuren? Maar ik heb, ik heb nog steeds geen duidelijkheid. En, uh, ja, in principe kijk uh... Het dus wordt wel moeilijk om, om hier te blijven. En dat hebben ze mij bij van, de leiding van de club met mij doorgegeven. Maar nogmaals, ik moet nog, nog een keer met de technische directeur praten. En weten wat de plannen zijn. Nog een paar weekjes en dan eindigt een dramatisch seizoen voor Willem II. Wat rest, dat is met een positieve blik kijken naar de toekomst. Willem II blijft altijd bestaan. Je bent supporter, niet voor even. Maar ben je bent gewoon voor heel je leven. En dat is gewoon met Willem II ook. Dat mag gewoon nooit weggaan. Ik heb het meegemaakt dat ze trainen met tien ze Met Charles Knober en de selectie hadden van niks. Ook geen geld, helemaal niks. En, en tien jaar later spelen we Champions League. Nu is dit weer een dal over tien jaar. Wie zegt wat we dan doen? Ik denk dat de Willem II toch wel, wel terugkomt. Ja, daar ben ik van Harley van overtuigd. Die kan geen club beter hebben als Willem II. Zoveel mensen zo erachter staan. Zo fanatiek. Tot het laatste moment. Geen negatieve klanken. Gewoon, ja, echt perfect. Leem, leem, leem, Berusting dus in Tilburg. Ruim 30 kilometer verderop moest er ook een teleurstelling worden verwerkt. Want er komt in elk geval geen huldiging in Eindhoven. PSV maakt geen kans meer op de titel. En omdat de concurrentie geen punten liet liggen... had de overwinning op Vitesse weinig waarde. Rob Fleur vroeg aan verdediger Erik Pieters... of het seizoen van PSV nu als verloren moet worden beschouwd. Nou ja, Als PSV zijn we je altijd voor de kampioenschap gaan. En als je een kampioen wordt, dan uh, je niet meer kampioen kan worden... Dan kan je in die zin zeggen dat het verloren is. Maar we hebben altijd nog zicht op tweede plek in de Champions League. En dat moet je gewoon zorgen dat je dat bestand week nog. Hoe heb je het afgelopen weekend beleefd? Ja, zwaar. Uh, het is een bevestiging dat je geen kampioen meer kan worden. En uh, dat valt natuurlijk, natuurlijk zwaar. Uh, natuurlijk heb je al een hele grote klap uh, dat weekend erover gehad uh, tegen Feyenoord. Uh, maar als dat de bevestiging komt, dan, dan is het. Uh, wordt het niet... Uh, niet leuker erop nee. Na afloop van de wedstrijd tegen de Vitesse zit je dan in de kleedkamer en dan komen de uitslagen voorbij. Wat zie je dan? Nee, ik was eerder in de kleedkamer. Want er uh, gebeurde met, uh, met buitenspreurde wat en toen moest ik gewoon weten wat aan de hand was. En uh, toen ben ik naar de kleedkamer gegaan. En toen heb ik Ajax uh, Lerenvenig opgezet en, uh, en die wedstrijd nog een stukje gekeken voor de laatste kwartier, 20 minuten. Maar ja, dan zie je, zie je, zie je dingen gebeuren en dan denk je van ja, dan is het ook gewoon balen. Wanneer is misgegaan met PSV. Ja, dat is dan weer, uh, kan je weer terugkijken op verschillende dingen. Ik denk dat je gewoon uh, uh, wedstrijden, uh, misschien eerder moet beslissen, wedstrijden uh, moet uitspelen. En uh, dat je in plaats van een uh, um, um, uh, gelijk speelt, uh, als je een beter gelijk kan spelen dan verliezen, dan bijvoorbeeld ADO thuis was dat. Uh, bijvoorbeeld NSC uit, uh, dat je laatst moet, dat je hem tegenkrijgt, dat je net, net niet scherp bent, dat je een wedstrijd kan beslissen en dat je. Eigenlijk een uitloop naar 3-4-1 en dat je, dat, dat je laatst met de doelpunt tegen gaat, waardoor je ja, niet scherp bent op de laatste, de laatste minuut. Dus het zijn gewoon verschillende factoren waardoor het mis is gelopen denk ik in de, in de rest van het seizoen. Maar alsnog is het bij iedereen dan op dat moment is het, is het moeilijk verlopen en strijd je mee tot het laatste moment. en Dan is Feyenoord, dus het, uh, is eigenlijk de, de klap geweest. Ja. Heb je op zo'n maandag, zo'n dag na het weekend een bespreking, meestal een nabespreking. Wat gebeurt er dan? Nou ja, vandaag hebben we weinig uh, niet, eigenlijk niet nab nabesproken. Dat zou uh, moeten wel komen, denk ik. Maar uh, ja, iedereen, uh, ik denk dat het wel goed is. Iedereen beseft het. En uh, dan moet je denken, uh, is de keuze wel een keertje goed om iedereen even met rust te laten en niet hele tijd het heet het over te hebben. Iedereen beseft het en dat zegt, uh, dat zegt genoeg, denk ik. Is de klap nu harder aangekomen dan vorig seizoen? Nou ja, nu heb je natuurlijk nu, nu draai je mee tot de tot laatste, laatste wedstrijd en uh, volgens Toen is, was het wat eerder afgelopen. En dus, ja, ging je ging je vechten voor, plek, uh, voor, voor, voor andere plekken en uh, nu strijd je met PSV nog voor plek 2. Dat PSV in tweede plek koestert, zegt dat alles? Nou ja, bedoel, we hebben altijd wel meegedaan voor, voor, voor een kampioenschap, maar dat is nu niet meer haalbaar, dus dan moet je gewoon voor de tweede plaats gaan. En, ik bedoel, ja, je kan wel zeggen van ja, we gaan voor de eerste plek, maar dat, dat zit er niet meer in. En dat is jammer, maar uh, nu moet je gewoon voor de tweede plek gaan. En dat, dat, dat is op tijd niet het, het hoogst haalbare. En als dat niet lukt, dan is het echt ruzie in de nou, tent. Ja, daar, daar praten we nu niet over. Uh, ik bedoel, dat is weer als en uh, als dit, als zus, als zo. Maar uh, dat, dat, dat, dat is altijd zo. Uh, we moeten gewoon over twee weken maar afwachten en dan uh, staan we gewoon tweede met PSV. Je wordt de kampioen? Dat weet ik niet, dat, uh, dat zoeken ze hem lekker zelf uit. Voetbal vandaag. NEC heeft zich voor het komend seizoen versterkt met middenvelder Ryan Koolwijk van Excelsior. Hij tekent een driejarig contract bij de Nijmeegse ploeg. En hij volgt daarmee zijn trainer Alex Pastoor die ook de overstap naar Nijmegen maakt. PSV'er Stijn Wuitens heeft in de wedstrijd tegen Vitesse van gisteren een knieblessure opgelopen. Hij heeft een scheurtje in de binnenmeniscus van zijn rechterknie. Wuitens zal een maand of twee moeten herstellen, maar is waarschijnlijk hersteld voor het begin van het nieuwe seizoen. En Chaba Feher van Nak is voor vier wedstrijden geschorst. Hij kreeg gisteren in de wedstrijd tegen Heracles rood voor een woeste tackle. De aanklager vond dat vier wedstrijden waard en Feher is daarmee akkoord gegaan. Het zal hem trouwens ook verder weinig uitmaken. Hij mist alleen de slotwedstrijd van dit seizoen... omdat hij daarna terugkeert naar zijn geboorteland Hongarije. En Kevin Blom fluit zondag de bekerfinale tussen FC Twente en Ajax. Blom wordt in de Kuip geassisteerd door Nicky Siebert en Patrick Langkamp. Danny Makkely is de vierde official. Een oud-Willem 2er Sami Hippia stopt met profvoetbal. De Fin vindt het na 19 jaar welletjes. Hippia speelde na zijn periode in, Liverpool nog voor, in Tilburg nog voor Liverpool en Bayer Leverkusen. En bij Liverpool won hij de Champions League, de Europa Cup en twee Europese Supercups. De verdediger speelde 105 in het lands. 30 jaar geleden onvervalste Ska-muziek, de Selector met On My Radio. Rijkhalsend werd er naar uitgekeken, de serie van vier klassico's. Morgenavond is voorlopig het laatste duel van dit seizoen tussen Real Madrid en Barcelona. In de halve finales van de Champions League moet Real de 2-0 thuisnederlaag goedmaken. Barcelona is in elk geval zeker van de steun van Philippe Cocu. Hij speelde nog voor Barcelona toen José Mourinho daar assistent-trainer was. Cocu is ook na zijn Barça-tijd een supporter gebleven. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben altijd als ik een wedstrijd voor Barcelona zie. Ja, dan, dan hoop ik dat ze me zullen winnen. En dat gevoel is alleen maar sterker als het tegen Real Madrid spelen, ja. Want dat is de rivaliteit? Ja, dat, is, dat, is, uh, dat zit heel diep. En uh, zeer beladen duels. En... Daarnaast vind ik ook dat de manier waarop Barcelona voetbal speelt... ja, ik denk dat dat uh, alleen maar een, een voorbeeld is voor velen. En dat, dat we dat het kunnen benaderen is al knap, denk ik, van de manier van voetballen. Dus als ze voetbal dan uh, zie ik ook graag dat ze, dat ze we, winnen. Welk ding pik je eruit voor jezelf als jij terugdenkt <tus> aan jouw uh, klassico's... tussen Real en Barcelona? Wat is voor jou de herinnering? Nou, het zijn eigenlijk wedstrijden op zich... En het, het, het meeste wat me bijstaat is: als je die wedstrijd wint, dan, ja, dan is het eigenlijk al een paar weken wel rustig. Omdat, dat langzaam, zeg maar, een paar weken voordat de wedstrijd er aankomt, wordt die spanning al opgebouwd in, in de media. er wordt helemaal naartoe gewerkt. En als je die wedstrijd wint, ja, dan, dan heb je wel eventjes uh, uh, rust zeg maar, om, je, om je heen als club zijnde. En, en, ja, de rivaliteit is zo groot dat, dat het gewoon. Ja, nu zijn het uitzonderlijk uh, geloof ik, vijf duels achter elkaar. Normaal is dat natuurlijk niet zo en dat zijn wel de piekmomenten in een seizoen. Ja. Iedereen zegt Madrid schopt er maar op los. Ik bedoel, heb je het gevoel dat Mourinho als coach van Real ja, het echt allemaal tot het maximale opgepookt heeft? En misschien wel tot over het randje? Ja, ik denk dat iedereen zoekt naar een manier om, uh, om resultaat te halen. Want dat draait het uiteindelijk om. Zeker in de top waar uh, beide teams gewoon hele goede spelers hebben. Maar ja, je probeert toch een manier te vinden om het andere... Uh, het spelen een beetje te beletten en, en, en toch een goed resultaat halen. Nou, dat, dat is hem wel in de, in de bekerwedstrijd gelukt. Uh, maar niet in, in, de, in, de, in de competitie, nu ook niet. In de Champions League. Uh, ja, de, meer, de, de manier waarop... Ja, is iets, ik zie het liever anders. Ik denk ook dat Real Madrid een, een ploeg is met, met heel veel kwaliteiten. Die, die heel veel goede spelers hebben. Die misschien wel mee kunnen gaan in het niveau. Wel op hun eigen manier. Maar dat heb ik niet uh, in de ja, laatste wedstrijd gezien. Heb je het gevoel dat ze echt de schoonheidsprijs hebben laten lopen... puur om het resultaat, dat ze ook niet ja. meer de illusie hebben... om nog mooi te voetballen, dat ze het echt hebben laten lopen van... dat werkt niet, dan maar zo? Puur resultaat. Zeker in de bekerwedstrijd was het... Uh, en ik denk ook wel dat dat een beetje de manier is waarop Mourinho werkt. Daardoor heeft hij ook heel veel successen behaald. Ik denk dat dat, dat een van zijn kwaliteiten is om, om, om zeg maar een ploeg te laten focussen op, op, op één moment... En al resultaat halen, want dat heeft hij bij Inter ook gedaan en, en nu ook. Um, en nu gaat het weer over twee wedstrijden. En, nou, nu was het toch een stuk lastiger. Ik kan me voorstellen dat je op zijn staat van dienst uh, he, als trainer, beginnend trainer in de toekomst, misschien wel als hoofdtrainer. jaloers bent op zijn staat van dienst of in ieder geval, he, dat, daar teken jij ook voor. Welke dingen zou je willen overnemen van hem die je ook aanstaan in zijn manier van werken? Nou, hij, hij... Ik heb hem meegemaakt als assistent, dus dat is wel anders dan als, uh, als hoofdtrainer. Maar wat ik hoor van zijn manier van werken is dat hij dat als geen ander een spelersgroep voor zich kan winnen. Uh, als, je, als je met spelersgroep praten, die met hem werken, die lopen allemaal met hem weg. En, en als je met, met dat soort topploegen te, te maken krijgt, heb je natuurlijk met heel veel verdettes te maken. En, en dat is op zich al uh, lastig om daar uh, één team van te maken. En dat iedereen hetzelfde nastreeft. En, ik denk dat als je terug gaat kijken bij de teams waar hij gewerkt heeft... dat hij het eigenlijk allemaal voor elkaar heeft gekregen. Zowel in Engeland, als in Portugal, als in Italië. En, en ik denk nu ook dat hij uh, goed aan de weg bij Real Madrid. Waar zet uh, je hem dan neer als trainer? Uh, hoe groot is hij inmiddels? Hoe groot ja, kan hij worden? Ik denk dat hij al heel groot is. want kijk, Je kijkt toch uh, naar de prijzen die een coach gewonnen heeft. Uh, als je een als club binnen wil halen en je ziet zijn erenlijst... Nou, dat vind ik toch wel een aardig lijstje. En iedere trainer heeft zijn eigen identiteit. Ik denk dat het ook het interessante aan het voetbal is. Als iedereen alleen maar hetzelfde zou, uh, zou werken, dan denk ik dat het er heel anders uit zou zien. Het zijn mooi die tegenstrijdigheden die je hebt, in de, misschien de filosofie van Guardiola, de manier van werken, en, en, en, en Mourinho, en, en zo heb je nog een legio-trainers. Uh, dan kun je ze alleen om resultaten te halen met de manier waarop je werkt. En werkte jij met hem toen hij assistent, beginnend assistent bij Barcelona was, had hij toen ook al de ruimte om uh, het mannetje, om het maar even zo te zeggen, te spelen. Hij was iemand uh, in een periode die, die midden tussen de spelers stond, zeg maar. En hij deed de, de analyse van de gespeelde wedstrijd, als een wedstrijd al gespeeld de volgende dag, gaf hij uh, de analyse in de kleedkamer en ook van de tegenstanders uh, soms. En ja, hij was, ik denk als hoofdtrainer sta je toch altijd wel Enigszins boven de groep. En toen, in die rol die hij had, kon hij gewoon dus eigenlijk maar midden tussen de spelers zich begeven. Ja, dus dat, dat is wel moeilijk te vergelijken met hoe hij nu zou zijn. Dat, dat heb ik ook niet ervaren. Was het logisch op dat moment dat, dat hij dat deed, al dat werk? Want zijn trainerstaat van dienst was nog niet uh, ja, zo uh, geweldig. Ja, nou, dat is ook iets wat moeilijk voor mij. Ik denk dat hij het uitstekend deed. Hij kon het heel, uh, heel duidelijk overbrengen op een groep. Ik heb positieve ervaringen uh, met hem. Maar de, de hoofdcoach was Van Gaal. En, en als hoofdcoach bepaal je het verkeer en wie, wie welke taken krijgt. En, nou ja, Van Gaal kennende uh, schat hij dat meestal wel goed in. Je neemt en, geen brutsjes voor dat soort brutsjes. Dan ga je niet iemand iets laten doen als je denkt dat hij de kwaliteit erin voor heeft. En dat zeg ik, als als groep zijnde kwam hij heel goed over en was heel duidelijk. In zijn analyses. En gingen we altijd heel goed voorbereid. Zowel door, door Verhaal als, als door uh, de Mourinho de wedstrijd in. Waar ligt nou de sleutel voor Real om nog in Barcelona die 2-0 achterstand goed te maken? Ik bedoel, is dat überhaupt nog mogelijk? Nou, kijk, alles is mogelijk maar, uh, in het voetbal. Maar ik denk dat het wel een heel moeilijk verhaal gaat worden nu. Wat zou uh, jij doen als coach? Sinds de schoenen zou staan? Ja, ik weet niet. Het is misschien wel moeilijk om nu in een keer weer een hele andere strategie te gaan toepassen. Zeker naar je eigen groep toe, omdat je eerst. De groepen moeten overtuigen, we gaan het op zo'n manier doen. Daar werk je niet in één dag naartoe. Hè. Dat, dat gaat over denk ik, wel een iets langere periode. En als je nu zou zeggen: van uh, ja, we gaan het overboord gaan we het helemaal anders doen. krijg je dan weer iedereen mee. Dat, dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik denk dat ze voor een hele zware taak staan. Om, uh, ook gezien het resultaat wat ze, wat ze in de competitie in Barcelona: 5-0. Het geloof bij de groep is dat er nog. Dus ik, ik, ik zou niet graag in zijn schoenen staan op dit moment, maar... Je verwacht hetzelfde recept eigenlijk, hè? Aan de andere kant heeft hij wel in zijn spelerschoen natuurlijk wel kwaliteiten... Om een, om, om een keer een goed resultaat te halen, want het zijn natuurlijk stuk voor stuk allemaal voetballers van wereldniveau. Ja, soms een beetje vorm van de dag, misschien het geluk een geluk je vroege goal maakt. Ja. Nou, hoe hij dat gaat doen, dat zullen we zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij wel weer een... Dat iets zou komen. Dat is wel typerend voor hem. Dat maakt het ook wel zo aardig, moet ik zeggen. En dat was Philip Cocu over de Klassico. Hij sprak met Ragnar Niemeijer. Morgenavond is het dus Barcelona tegen Real Madrid. De strijd tussen die clubs werd de afgelopen dagen vooral verbaal gevoerd. De beschuldigingen vlogen heen en weer. En Edwin Winkels, onze man in Spanje, heeft het allemaal gevolgd. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Nou, dat hele verbale gedoe, dat maakt niet allemaal niet echt een uh, chique indruk, hè? We zijn allemaal blij als er weer gewoon gevoetbald gaat worden en hopen we dan echt gevoetbald. Want die drie eerste eigenlijk klassico's die stelden toch een beetje teleur in deze hele reeks. En ja, sinds, sinds die 2-0 van vorige week is het alleen maar modder gooien en, en aanklachten over en weer. Uh, gelukkig heeft de UEFA vandaag bepaald van, nou ja, nog de, de, de aanklacht van Real Madrid tegen zes spelers van Barcelona. Die wilde Real Madrid geschorst zien vanmorgen. Nog de aanklacht van, van Barcelona tegen Mourinho. Uh, die die die worden geaccepteerd. Uweva zelf uh, gaat actie ondernemen, vooral tegen Mourinho. Uh, maar hij is morgen geschorst. Dat, dat, dat weten we ook, net als, net als Peppe. Maar dat komt maar... gewoon omdat hij van het veld werd gestuurd. Ja, hij heeft ja, op de tribune kruis. gaan zitten. Schorzing ja, en klaar. En vrijdag dan deelt de UEFA mee of hij nog meer wedstrijden krijgt. Door, alle, door die persconferentie en alles wat hij gezegd heeft. Maar ook bijvoorbeeld uh, vanavond was de persconferentie van Xavi van Barcelona. Hij zei van: Ja, ik, ik vind het hartstikke jammer dat er de laatste dagen helemaal niet over voetbal is gesproken. Over de tactiek van de coaches. En we hebben gewoon heel veel zin om, om, om te gaan voetballen. Ja, maar ik kan me voorstellen voor die spe ja, die worden ook alleen maar verder op scherp gezet hè, voor die wedstrijd. Dus dreigt het dan ja, nog verder uit de hand te lopen. Ja, de grote vraag is hoe, hoe, hoe zij daar morgen op het veld mee, uh, mee omgaan natuurlijk. Uh, het, het waren in principe... Uh, heel veel van die spelers toch uh, goede vrienden. Ze spelen samen de selectie, ze samen wereldkampioen geworden. Maar Die laatste drie wedstrijden is toch iets veranderd. Uh, de jongens van Barcelona zeggen: uh, van ja, die van Real die, die, die schoppen toch wel heel erg hard dat op de benen trappen, mensen bewust de bewuste wedstrijd uit, uh, uit te proberen te trappen. En omgekeerd die van Real zeggen: ja, de jongens van Barcelona zijn een stel aanstellers, die proberen onze uh, rode kaart aan te smeren. En, en de, de verhoudingen die zijn enorm uh, op scherm gezet. En, en de grote vraag is: wat gebeurt er morgen op het Iedereen hoopt inderdaad, net, net wat Felipe Cocu ook net zei van Mourinho komt met wat anders. Hij zal niet meer zo verdedigend uh, een afbraakvoetbal kunnen spelen als de eerste drie wedstrijden. Ze moeten een 2-0 achterstand goed maken. Dus misschien dat Real Madrid morgen eindelijk aan voetballen toekomt. Dan krijgen we gelukkig een, een hele andere wedstrijd dan de laatste drie. Ja, nog even doorgaan over Mourinho. Hij zit morgen dus niet op de bank. Hij werd dus inderdaad van het veld gestuurd. Uh, wat betekent dat voor Real Madrid? Wie moet er nu gaan zitten en, en, en wat is de invloed nog steeds van Mourinho dan op, op, dat, op dat spel? Nou ja, Mourinho doet in principe natuurlijk de, he, de hele voorbereiding. Uh, bepaalt wie, uh, wie de spelers. Zijn, zijn trouwe assistent is Carranca. Die gaf vandaag ook de persconferentie beschuldigen Barcelona trouwens nogmaals van, van aanstellerij en dat hij het totaal onterecht vindt dat de UEFA de aanklacht van Real Madrid niet heeft geaccepteerd. Uh, karank is de man dan op het veld. De UEFA verbiedt uitdrukkelijk dat Mourinho morgen een telefoon heeft of uh, briefjes doorgeeft aan uh, assistenten vanaf de tribune. Hij zal waarschijnlijk op de eretribune zitten. Dat is ook nog een veiligheidsprobleem natuurlijk van waar kan Mourinho zitten zonder dat hij belaagd ja. wordt uh, door, de, door de supporters. Uh, maar hij kan de hele wedstrijd uh, voorbereiden. Alleen tijdens de wedstrijd kan die niet echt ingrijpen. Nee, die truc had... uithalen die hij in die thuiswedstrijd deed... om even gauw dat briefje mee te geven aan een assistent... dat gaat niet meer lukken. Nee, maar aan de andere kant werd hem ook toch verweten... in die thuiswedstrijd dat op het moment dat hij Peppe... uit het veld werd gezien en dus met tien man uh, kwamen te spelen... dat hij eigenlijk toch niet reageerde. Dat hij meer met zichzelf bezig was. En, en die rode kaart uitlokken voor zichzelf... dan dat hij zijn ploeg weer op de rails probeerde te krijgen. van, nu gaan we deze wissels doen. Uh, dat werd hem een beetje verweten. Ja, en morgen kan hij dat dus helemaal. Hij mag ook niet in de rust... Uh, naar de kleedkamer toe. Uh, het is Karanka uh, zijn assistent die echt dus afhankelijk van hoe de wedstrijd loopt uh, moet ingrijpen. Ja. Zeg, uh, de beschuldigingen van Mourinho in de richting van uh, Barcelona... en dan met name het hele verhaal over UNICEF. Hoe is dat gevallen in Spanje, niet alleen in Catalonië, maar ook in de rest van Spanje? Ja, er nou, wordt een beetje uh, over het algemeen toch... Uh, met, met, met een soort medelijden naar Real Madrid uh, gekeken. Omdat Real Madrid een, altijd een fantastische club is. Een club met negen Europacups. Een, een club die in de, vooral in die Europacup vroeger... Uh, ongelofelijke wedstrijden speelde tegen Bayern München. Uh, Milan uh, er is een onmogelijke uh, resultaten in uitwedstrijden... thuis weer goed, uh, goed maakte. Kruijf uh, vandaag in een column in de krant... hier herinneren aan, aan het Real Madrid van Butra -Gegno. Uh, hij zegt dat was een fantastische ploeg en je wist nooit wat die zouden gaan doen. En, en een beetje in heel Spanje wat nog nog lijkwekkend gedaan over, over dit Real Madrid dat drie wedstrijden alleen maar kan verdedigen. Dat uh, maar 30% balbezit heeft. Uh, van Deze club is toch groter dan, dan te gaan zeuren over één rode kaart. Want we hebben het nu eigenlijk alleen maar de hele week alleen maar over één rode kaart of die wel of niet terecht was. Dus uh, iedereen zegt van, joh Real, laat toch eens zien wat voor een uh, koninklijke club je bent en, en ga voetballen. Gewoon lekker voetballen. Nog even over de, de, de, de, de samenstelling van beide ploegen. Uh, Barcelona kan weer beschikken over Abidal. Uh, dat zou een mooie rentree zijn hè, als hij meedoet. Ja, maar de, de vraag is of Guardiola het risico aan wil. Want bovendien op zijn plaats speelde de laatste tijd uh, Puyol, of vorige week Puyol, die, die met Puyol, dat is eigenlijk de talisman van Barcelona, heeft Barca dit seizoen niet één wedstrijd verloren. Uh, Abidal heeft meegetreden zo, misschien als eerbetoon dat hij als Barcelona voorstaat en zich bijna plaatst voor de finale in Wembley, dat hij dan wat minuten mag meedoen. Maar in principe Ja, het, want uh, nog even het verhaal erachter, hè? dat is mooi. Ja, nee, uh, kijk, Abidal werd een, een tumor geconstateerd in zijn lever. Uh, ineens viel hij weg, terwijl hij juist een van de beste spelers in de verdediging van Barcelona was. Hij speelde in het centrum van de verdediging, ineens van de een op de andere dag een tumor. Uh, Zij van, uh, die verliest de rest van het seizoen. En blijkt dat hij toch uh, veel veel sneller is teruggekomen van de operatie. De tumor is verwijderd, het blijkt allemaal niet zo kwaadaardig te zijn. Dus uh, ja, uh, dat is voor de spellers van Barcelona natuurlijk ook weer een extra motivatie om het morgen extra goed te doen. Ja, zijn er nog mensen in Spanje die geloven in de kansen voor Real? Ja. Toch wel. Uh, uh, ook Barriola vandaag, de zei: je, Van Real weet je het nooit. Uh, bij Real zelf. De spelers ook. Die hebben bij Mourinho op aangedrongen. Laten toch spelen, bijvoorbeeld zoals ze tegen Valencia speelden. Real won vorige week met 6-3 bij Valencia. Nu is niet elke wedstrijd hetzelfde. Maar toen bijvoorbeeld. Waar de belangrijke mannen. Uh, Kaka, Benzema, Higuain. Zijn gewoon drie spelers. Die al die drie klassico's niet hebben mogen meedoen. Van Mourinho. Real Madrid heeft uh, zeven aanvallers. Kan dus Heeft prachtige voetballers. Dus je weet het nooit. Alleen bij ja, Barcelona is het gras veel korter dan in het Bernabeu, Het wordt besproeid. Uh, nou, dan kan het snelle voetbal spelen in principe. Wat ze uh, normaal spelen. Pepe, de anti-Messi, uh, doet niet mee. En Mourinho, de coach die als anti-Barcelona-coach is, heeft aangedrokken. Zit er ook niet bij. Dus in principe is alles in het voordeel van Barcelona. Maar uh, ja... Blijf voetbal en uh, morgenavond die 90 minuten moeten ze toch laten zien. Het zal in ieder geval niet moeilijk zijn om er een uh, mooiere wedstrijd te maken, van te maken dan de afgelopen drie Klassico's. Dat hopen we. Dat, dat is het enige. En, en, en Alleen door te denken van dat Real Madrid wel moet. Kijk als Mourinho zijn plan was uitgekomen dan hadden ze 0-0 gespeeld vorige week. En dan had het morgen weer precies dezelfde wedstrijd geworden. En iedereen verwacht inderdaad dat Real Madrid uh, op de een of andere manier storm gaat lopen. Alleen Mourinho durfde dat nooit uh, vanwege die 5-0 in, in de eerste competitie. Het was een prachtige wedstrijd. Dat was de enige vrees. Maar morgen is het voor Real Madrid alles of niets. Edwin, we gaan het uh, horen en zien morgenavond. Dus vanaf kwart voor negen Barcelona tegen Real Madrid. Edwin Winkels was dat.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 Klinkt niet zo, maar ja, het is toch echt een Nederlandse band, Elmo Racetrack met Unicorn Loves Deer. Ze is terug op Tenerife. Zwemster Ranomi Kromovijojo werd uitgekend op dat eiland een klein jaar geleden getroffen door een hersenvliesontsteking. En het kostte haar de Europese kampioenschappen in Budapest. Nu zit ze in de voorbereiding op de wereldkampioenschappen van Shanghai. Martin Vriesema vroeg aan Kromovijojo hoe ze de terugkeer op Tenerife beleeft. Uh, heel anders dan vorig jaar natuurlijk, omdat ik toen echt uh, de helft van de tijd in het ziekenhuis lag. Maar op zich, ja, je denkt er natuurlijk wel aan. Maar uh, echt ermee bezig zijn of, uh, of we uh, nare gevoelens hebben, dat is absoluut niet zo. Nee. Je vindt het niet heel confronterend? Nee, absoluut niet. Ik ben hier al vaker geweest. Je komt hier natuurlijk voor het trainen. En uh, ja, laten we hopen dat het uh, niet nog een keer gaat gebeuren dat we uh, ziek worden. Ja, toen dat je overkwam en zo. Haal het nog eens terug. Wat, wat gebeurde er nou eigenlijk precies? Ja, we waren natuurlijk hier aan het trainen en dat was echt vlak voor, een, uh, voor de EK, dus vlak voor een heel groot toernooi. We waren gewoon in topvorm en uh, het voelde me heel goed. En eigenlijk van de een op de andere dag uh, kreeg ik ontzettend last van hoofdpijn. kon niet meer zitten en niet meer staan en dat werd eigenlijk elk uur erger. Totdat ze zeiden van nou ja, dit, dit wordt te gek en je gaat naar het ziekenhuis en uh, we gaan wel nu meteen naar het ziekenhuis. Ja, en daar werd al snel duidelijk dat ik uh, hersenvlies ontsteken had. Ja. Toen ben je in het ziekenhuis beland. Uh, daar heb je een dikke week gelegen, geloof ik. Ja. Um, in paniek geweest. Um, had je zelf door, jeetje, wat is er allemaal aan de hand? Nee, niet bij mij. In eerste instantie dacht ik zelf nog dat ik wel redelijk snel uh, binnen één of twee dagen eruit lag. En dan, uh, nou ja, volgende dag wel weer kon zwemmen. Maar, ja, na twee dagen dacht ik wel van, hé, hey, dit is toch wel erg. En ook, uh, ja, de reacties die ik kreeg vanuit de zwemwereld en vanuit, uh, vanuit Nederland. Echt de hele uh, geschrokken en... Uh, Heftige reacties, dat ik dacht van, hé, hey, dit is toch niet zomaar even een uh, griepje. Dit is toch wel even wat erger. Ja. Maar paniek, ja, ik had te veel pijn om gewoon uh, paniekerig te zijn. Ik moest gewoon lekker liggen en, uh, ja, over me heen laten komen. Ja, toen ben je ook, uh, ook hersteld en, en daarna ben je uiteindelijk weer gaan zwemmen. zeer dus succesvol uh, geworden. Wat was een mooi, cruciaal moment voor jou uh, dat je als het ware die geschiedenis op Tenerife min of meer kon afsluiten? Ja, de... de uh, wat was dat? EK Korte uh, toen ik vier keer op het podium stond, uh, op het hoogste podium. Ja, toen dacht ik van, hé, hey, ik ben weer terug en eigenlijk sterker dan ooit. En uh, het lijntje wat ik wilde uh, doortrekken heb ik doorgetrokken. Dus, uh, nou ja, eigenlijk is er helemaal niks... Uh, ja, er is wel iets gebeurd, maar er is ik heb niks ingeleverd. Nee. Dus uh, toen dacht ik op de EK Korte van, hé, uh, hey, ik sta er weer en het gaat goed. En uh, nu is het klaar en uh, nu alleen nog maar vooruitkijken. Is het ook zo dat je door tegenslagen eigenlijk als topsporter alleen maar sterker wordt? Nou ja, ik denk in, in mijn geval uh, kun je daar alleen maar van leren. En, en natuurlijk in de zin van dat je daar gewoon heel erg uitgerust wordt. Zeven weken niet zwemmen is wel, uh, nou ja, een hele... Uh, ja, je lichaam rust daar wel echt van uit. Dat zou je vaker willen? <laughs> nou nee, zeven weken was wel extreem was wel lang. lang ja. ja, ik hou wel van vakantie, maar niet gedwongen vakantie. En het was ook echt uh, niet, niet heel plezierig. Maar uh, ja, je kunt er altijd van leren ook uh, hoe je hiermee om moet gaan. En dat je gewoon rustig moet blijven en... Nou ja, hopen dat het gewoon vanzelf wel goed komt. En dan komt er een WK aan in Shanghai. Alle ogen zijn op jou gericht. Iedereen denkt, de wereld denkt, uh, daar gaat ze het laten zien. Althans in Nederland denken we dat zeker. Wat nou, denk jij zelf? Mooi, ja. Nou ja, ik, ik, ik denk niks. Maar ik heb wel bepaalde verwachtingen en, en doelen. En die doelen, ja, dat, dat wil je gewoon nastreven. En als je in Londen uh, ja, wil winnen... dan is het ook wel een mooi moment om hier, echt, uh, of hier in, uh, in Shanghai echt uh, heel hard te gaan zwemmen. Ja, en inmiddels wil Nederland dat ook, of die verwacht het. Maar ja, daar moet je gewoon maar uh, niet veel mee bezig zijn en zelf je ding doen. En dan rolt er vanzelf al een tijd en een uh, plaats uit. Ranomi Jojo op Tenerife dus in voorbereiding op het WK van komende zomer in Shanghai. Bijna het einde van de uitzending van Langs de lijn van vanavond nog een berichtje over vrouwenvoetbal want zes clubs hebben zich vanavond bereid verklaard komend seizoen uit te komen in de Eredivisie. Na het terugtrekken van AZ en Willem 2 in maart leek de toekomst van die Eredivisie even onzeker. Sportclub Herenveen en FC Utrecht zouden er namelijk ook mee stoppen, maar nu willen beide clubs toch verder. ADO Den Haag, FC Twente, VVV Venlo en FC Zwolle zijn de overige deelnemers aan de Eredivisie voor vrouwen. En in Italië werd ook nog gevoetbald vanavond dan bij de de mannen Juventus heeft de kans op Europees voetbal levend gehouden. De ploeg uit Turijn won de uitwedstrijd bij Lazio Roma met 1-0. Juve blijft zevende, maar de achterstand op de nummer 4, Lazio, is nog maar vier punten. En dan zijn we echt aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er weer vanaf half negen. Dan natuurlijk met die kraker tussen Barcelona en Real Madrid. Halve finale Champions League. En zo meteen kunt u luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door Eva Jinek.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 Is dead. De meest gezochte terrorist ter wereld is uitgeschakeld. En het is natuurlijk de meest beruchte terroristenleider leider die er in onze tijd is. Hij is gedood bij een bombardement in Pakistan. Yeah, this is just such a historic moment for our country right now. Het is een grote dag. Voor de Amerikanen is een oude rekening eindelijk veröffent. I never thought this night would come. Justice has been done. May God bless you. And may God bless the United States of America. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.